Kom naar de Sportlaan 16 Neemsteden, Sportpark Groenraal. volgend weekend, vrijdagavond, zaterdag en zondag... en kom genieten van de mooie dingen die er zijn... van onder andere mijzelf, maar ook van mijn grote kunstvriend... Kees Juffermans, die er staat met uh, van alles nog wat. En nog vele, vele andere dingen. Schilderijen, uh, mace, en noem maar op. En alle kunstenaars zijn aanwezig. Doen. Zo is dat. En ik zie dat we nog steeds een paar minuutjes over hebben. nog niet eens meer. Een paar seconden. Dus nou, ik ga jullie vertellen dat, dat we... <laughs> we gaan aftellen. Dit uur zit er alweer op. En uh, ik, we gaan zo even naar de reclameboodschappen en het nieuws. En ik hoop dat we jullie straks weer uh, terug horen hebben. Dat jullie ons weer terug horen, dus laat ik het zo zeggen. In het tweede uur van Even Geen Rust aan de Kust. We wachten nog even de reclame af. En uh, als, oh, volgens Dat mij is hij er al. Wacht even Dat Het zal hij waarschijnlijk niet doen. De keus van Rubiales zorgde voor veel boosheid in Spanje. De Spaanse voetbalsters wilden niet spelen totdat hij was afgetreden. In het jaarlijkse idiote Nobelprijsfeestje is weer geweest... om niet echt nuttig wetenschappelijk onderzoek te vieren. Zoals de vraag, zitten er evenveel neusharen in elk neusgat? Smaakt je eten anders als je eetstokjes onder stroom staan? En wordt oceaanwater doorgeroerd door seksende anchovisjes? Zo ging de uitreiking. Uh, winners are from Hong Kong, the UK. De winners zijn van Hongkong, de UK, de Ja, ook een Nederlandse winnaar dus. Hij zat bij het team dat erachter kwam dat leerlingen die zich tijdens de les vervelen. nog verveelder zijn wanneer hun leraar verveeld voor de klas staat. De winnaars kregen elk 10 biljoen dollar prijsgeld. helaas wel in Zimbabweanse dollars, omgerekend nog geen 50 cent.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 Diana ten ik wat vandaag viert zij haar 60e verjaardag. Gefeliciteerd mijt en Beb wil ook nog ja, feliciteren. Ja, ja. Dan denk ik aan mijn goede vriendin Rea Hazenberg. Rea, ik weet niet hoe oud je wordt vandaag, maar je bent natuurlijk ook leeftijdloos. Ik wens je een ontzettend leuke dag en uh, ik hoop dat je even hebt staan zwingen op dit liedje. Ja, zo is dat. Gefeliciteerd, meiden. Gefeliciteerd. En ieder andere die vandaag jarig is, een hele fijne dag toegewenst. En weer een heel mooi nieuw levensjaar. We know the key to unity of all people is in the dream that you had so long ago that lives in all of the hearts of people. Ja, Beppe, als we dan toch uh, iedereen een, uh, die jarig is een fijne dag toe wensen. Welk weer hoort daarbij? Kan jij Welk ons weer weer vertellen? Welk weer gaan we vandaag krijgen? We merken wel mensen, de zon schijnt vandaag flink en het blijft gelukkig droog. Er is wat sluierbewolking zichtbaar en vanmiddag zijn er ook een paar stapelwolken aanwezig. Er waait een zwakke zuidoostenwind, het wordt 23 graden ongeveer. Morgen zijn er ook flinke perioden met zon... maar er zijn ook stapelwolken. Dan waait er een zwakke wind uit richtingen tussen oost en zuid... en dan wordt het 25 graden. Maar er wordt toch opnieuw een warm weekend verwacht. En uh, daar zijn wij natuurlijk zeer blij om... want het is ook deze week, 21 september... Officieel herfst. We kunnen er gewoon nog even vanuit gaan. Het is, dat het is geen 21 september, toch? Oh, volgende 21 week bedoel september, je. Ja, wordt het officieel. Ja, Kijk, 1 september heet dat dan nog, geloof ik, al de meteorologische herfst. Ja, en, um, maar, ja. De, maar dan is volgende het 21 week, september. Ja. ja. Nou ja, dan gaan wij er gewoon vanuit dat wij zo kalmpijs doorgaan met weinig ja. wind, zonnetje. En. Um, nog steeds heerlijk genieten. Nou, uh, ik heb hier een weerbericht voor mijn neus... maar het, het, het is niet fijn, hoor. Het gaat regenen, jongen. Het gaat regenen. Moet je horen. Hoor. Mannen. ...gaan wij naar de telefoon, want Bep heeft iemand uitgenodigd... Uh, ...van het strandpaviljoen om even te kijken hoe het afgelopen seizoen is geweest. We yes. schakelen over naar Beb. Hallo, aan de telefoon is Kim Reinders van paviljoen tent 6. En uh, nou Kim, uh, ik heb net het weer van uh, Rico weer voorgelezen... ...en uh, dat ziet er nog steeds hartstikke goed uit... Um, een rare zomer, denken wij dan als gasten. Want de, de maanden dat je dacht, nou, gaan we erop af. En nu een grande finale van die zomer. Hoe hebben jullie dit seizoen ervaren? Daarbij ten 6 De techniek laat ons even in de steek. Oh, wacht even. Nee, ja? ik moet... Nee, ja? sorry. Ja? Ik moest nog een schuifje openen. Jij bent er, weet. Kim. Ja. Ben ik, ik ben er, ik ben er. Heb jij mijn aankondiging ik... gehoord over uh, en de vraag? Zeker, zeker. <laughs> ja, ik zei het begon allemaal een beetje zoals, uh, zoals het laatste nummer. We hadden veel regen in het begin van het seizoen. Ja. Um, en uh, veel wind. En toen vanaf juni werd het lekker weer. Toen dachten we, nou nu gaat het beginnen. Ja. Maar uh, uh, toen kakte het eigenlijk weer behoorlijk in, in uh, juli en augustus. Nou, hè? Toen uh, werd het wat minder, maar we zijn echt heel blij dat het uh, vorige week en uh, deze week nog zo lekker weer is. Uh, ja, worden. de grande finale. Heerlijk. Ik, die uh, ja, nee, al wat van. ouder ben, herinner zich de strandpaviljoens van uh, een kopje soep en misschien een uitsmijter, en dan uh, ging hij om zes uur dicht. Ja. En is er natuurlijk een serie aan bijzondere restaurants aan de kust. Ja. En dat, dat geldt ook voor jullie, want toen wij van de week voorspraken... en ik zei van, nou meid, je kan even bijkomen, hè? een beetje kalm dagje. Toen zei je, nou, ik, ik zit vol. Ja, klopt. Jullie ja, zijn inmiddels ja. Uh, beroemd. Ja, nou, dat is heel leuk. Ja, nee, In september hebben we, want wij spraken elkaar woensdag... en in ja. september hebben we seafoodavonden. Okay. En, uh, en uh, die zijn altijd goed bezocht, dus... Ja. Uh, uh, ja, We hebben nog drie edities te gaan. Volgende week hebben we een uh, editie met Kreeft. De week daarna Fru de Mer. En de allerlaatste van het seizoen is op 4 oktober. Dat is met Zetong, maar die zit al helemaal vol. Ja. Maar voor Kreeft en Fru de Mer hebben we nog wel wat plek. Dus ja, dat is hartstikke leuk dat het zo druk is. En inderdaad ook op de dagen dat het niet zo mooi weer is, hebben we eigenlijk ook altijd best wel veel gasten die ons weten te vinden, omdat ja. we lekker eten hebben. Ja, hè? ja, dat bedacht ik mij toen jij... Dus als jij op dit seizoen terugkijkt, gewoon een interessant seizoen. Ja, nou kijk, weet je, het mooie weer zien we altijd een beetje als cadeautjes. Ja. Uh, en in juli en augustus hadden we weinig cadeautjes. Ja, wat eerder. Maar september maakt dat hopelijk goed. Want september, ik hoor je zeggen dat uh, ja. begin oktober stoppen jullie. Ja, 8 oktober hebben we onze laatste dag. Ja, okay. Dan gaan we om zes uh, uur dicht. Ja. En dan... Uh, Gaan we in winterslaap? Dan ga je eerst even, denk ik, de champagne ontkurken en met je personeel. Zeker. Ah. Ja, zeker. We gaan eerst een feestje maken. Ja. Met ons hele leuke team. En dan uh, gaan we even lekker zelf op vakantie doen. En dan gaan we daarna nog een heel leuk personeelsuitje doen met z'n allen. Oh, wat leuk joh. Uh, ja, dan gaan we altijd een, lekker een weekendje weg met z'n allen. Dus uh, dan gaan we een weekendje genieten. En uh, als bedankje voor ons leuke team. Ja, want Johannes, ik hoor dat jij dan in ieder geval wel kan beschikken over een team. En niet al die verhalen van personeelskort. Maar nee, gelukkig niet. Maar daar moet je wel veel energie in steken natuurlijk. Om ja. ze bij je te houden. Ja, en teamuitjes en leuke dingen. Want, ja. en dan komt natuurlijk meteen de volgende vraag. Wanneer wordt er weer opgebouwd? Nou, wij, we mogen vanaf 1 februari natuurlijk weer opbouwen. En dan... Uh, hangt het altijd een beetje af van de mannen van Paap... wanneer wij echt kunnen beginnen. Want die hebben natuurlijk hartstikke druk. Want iedereen wil altijd meteen weer bouwen, alle strandwachters. Of de meesten. Maar ja, er moet natuurlijk eerst wel wat zand weggeschoven worden. Dus daar hangt het altijd een beetje van af wanneer we aan de beurt zijn. Maar we hopen altijd heel snel. En of de weergoden jullie dan ook een beetje willen helpen? Ja, dat weet je natuurlijk maar nooit. Nee, dat weet je nooit. Nou Kim, jullie gaan er nog eventjes tegenaan. Laatste ja. avond heb ik begrepen, culinaire avond, is 4 oktober. En, ja, dat is de seafoodavond. Dat is die seafoodavond en nou, het wordt een heel relaxed weekend. En ik hoop voor jullie dus lekker veel klanten die zich door jullie komen laten verwennen. En ja, nou, heel heerlijk bedrijfsuitje met mooie herinneringen. Ik wil je heel erg danken voor de info deze ochtend. En uh, ik, uh, ik wens jullie nog heel veel plezier. Nou ja, wat zijn het? Vijf weken dan, denk ik? Nee, minder. Drie. Nog Minder? Nee. Drie? Nog oh, jij bent aan het aftellen. Maar geniet er nog van. Heel veel dank voor de info. En uh, nou, hele relaxte winter. Dankjewel. Fijn bye.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 Nog de wensen voor mij begin je echt te lopen. I get the summer in my Ja, Andrea, de zomer in je bol. Je zou het gewoon nog hebben, hè, met dit mooie weer. Ja, toch? Beb? De zomer in je bol. Nou. <laughs> heerlijk je hebt... toch? Ik kijk alweer naar het weekend uit. Het wordt een heel mooi weekend inderdaad. Daarom, daarom, heerlijk. En de temperaturen zijn nu lekker aangedaan. Ja, we zijn uh, weer alweer met het tweede uur zijn we alweer half op weg. En uh, Beb en ik uh, hebben dit programma gemaakt en presenteren dat. Uh, voor de mensen, ik weet niet of ze er zijn. Ik kan het maar eens niet voorstellen. Maar ik heb het wel steeds over BEP. Maar BEP, stel je even voor wie, wie je bent en wat je doet. Oké. Okay. In het dagelijks leven. In het dagelijks en leven. En gedaan. Of, nou, kijk, gedaan. in het dagelijks leven is het natuurlijk wel grappig. Want op een gegeven moment ben je, ben je met pensioen. Ja. En dan doe je van die, uh, van die hele relaxte dingen in het dagelijks leven. In mijn leven ben ik meer geweest. Ik heb... Uh, ik ben reclasseringswerker geweest. Dat was een interessante tijd. Vandaar dat pensioen. Uh, maar daarvoor was ik muzikant, drummer. Ik ben begonnen in de soulful blues quality. Ja, daar zitten niet, uh, er niet nou, zomaar mensen in. Zo daar keer, hè? daar <laughs> weten we hier voor het van. Ja. En wat ik nu nog doe is uh, een leuk koor begeleiden. Ja. Dat is een koor in Haarlem Noord. Ja. In between. Um, het is een popcorn, maar wij uh, zingen en ik speel met een leuk trio. Uh, bij kerkdiensten, protestante kerkdiensten. Dus dat doe ik nu nog. En uh, nou ja, nu ben ik uh, heel blij dat ik weer. Hier zit, ja. waar jij mij ooit hebt geïntroduceerd. Als sidekick van Ruud Janssen. Ja. Ruud Jansen, mijn oude soulgenoot natuurlijk. Uit Soulver ja. Boost Quality. Ja, wat doet een mens meer? Maar dat is een beetje... Beb Swerus, uh, uh, dit jaar uh, 44 jaar woonachtig in dit dorp. Kijk, kijk. Weet je, wat een kijk. heel mensenleven, joh. Dat is uh, nou behoorlijk. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja, ja, ja, prachtig. Ja, nou, dus uh, dat is Beb. En uh, Beb en ik gaan om de twee weken dit uh, programma uh, uitzenden. Op vrijdagochtend tussen tien en twaalf. Dus uh, zet het even in de agenda, zou ik zeggen. En uh, ja, laten we gaan luisteren. Ik begin helemaal te stotteren ervan. Laten we gaan luisteren naar het nummer van... Uh, wat ik heel, zelf heel mooi vind, van David Blinko. Uh, Love is here to stay ingezongen door David Blinko, ook geschreven. En op de achtergrond hoor je mijn kleine eigen Lea. Wat leuk! Van zo'n nummer. Dankjewel, David of David noemen we hem. En Lea. Uh, we gaan overschakelen naar Beb. Want Beb heeft bepaalde berichten. of een ja. paar berichten meegenomen over Zandvoort. Ik heb, uh, ik heb inderdaad wat meegenomen. Eerder dit jaar maakte de gemeente al bekend uh, te onderzoeken. of het afsteken van vuurwerk op en rond het strand en de boulevard. Uh, verboden zou kunnen worden. Er is ook een onderzoek geweest onder inwoners. En vele ervaren overlast en uh, hebben dus ook de, een stem daarin uitgebracht. Het was via de plaatselijke Verordening al sinds 2017 niet toegestaan om vuurwerk af te steken. Bij bijvoorbeeld verpleeghuizen, begraafplaatsen of de dierenopvang. Maar nu heeft het college besloten dat het afsteken van vuurwerk aan het strand ook niet meer is toegestaan. De reden is overal hetzelfde. Het afsteken van vuurwerk is overlastgevend en vervuilend. Het blijft wel mogelijk volgens de burgemeester om in het kader van specifieke evenementen... nog een uitzondering te maken voor het afsteken van vuurwerk. En ook tijdens de jaarwisseling blijft het in bepaalde gebieden toegestaan. Oh, gelukkig. Dus voor aanvragen geldt een overgangsregeling... Dat betekent dat de aanvragen die zijn verleend door kunnen gaan. Het gaat maar om enkele aanvragen, staat hier. En daarna zal wat uh, de overlast betreft... het een stuk rustiger worden aan het strand. Ja. Nou, laten we hopen dat we er een weg in vinden... waarin iedereen... Uh tot zijn recht komt. Siervuurwerk geniet ik altijd erg van. Ik woon uh, hoog. Ja, klappen, eerlijk is eerlijk. Ik heb een hond en uh, heel veel herrievuurwerk. Dat is altijd een beetje rampzalig op dit soort avonden. Vooral onverwachte avonden, zomeravonden. Met oud en nieuw kun je natuurlijk je maatregelen treffen. Ik hoop dat we een middenweg vinden... om mooi vuurwerk te blijven genieten... en uh, niet te erg te schrikken of te veel te vervuilen. Dat wat betreft het vuurwerk aan het strand... Oké, okay. dankjewel Beb, voor dit uh, bericht. Uh, yes. En ik denk ook dat uh, aanvragen gestuurd kunnen worden naar Omgevingsdienst uh, Kennemerland. We gaan uh, even naar Anouk en een beetje het stof uit de oren laten waaien. <laughs> Komt ze. Nobody's waaien.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 Protje, hè? Wat een zo. nummer, wat een nummer. Hebben jullie thuis ook zo staan zwingen en meedoen in de keuken? Of zeggen jullie van nou die Anouk dat hoeft voor mij niet? Ja, ach. En volgens Nobody. mij is ze nu wel iemands wife. Hè? Ze is toch met ze is haar laatste lover getrouwd? Ja, ze is getrouwd, maar dat komt. Ze heeft toen een nummer gehoord en toen is ze toch van gedachten veranderd. <laughs> Moet je maar luisteren. Oh. En we een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 Ja, Beppe, zo is het wel. We hebben elkaar allemaal nodig, hè? Wij hebben nodig en we hebben ook de luisteraars nodig. En ik kreeg een ontzettend leuk bericht... dat mijn zwager en schoonzuster in Duitsland, in Saarland, in Friedrichsthal... luisteren mee. Jeetje, Ik spreek heel slecht Duits, vooral oh. sinds ik in een salendische das familie macht, ben das, geraakt. Dat maakt geen flauws uit. <laughs> Lieve Wolfgang en Woutraud, herzlich welkom. En het freut mij zeer dat u daarbij bent. Ik hoop weer, uh, dat we weer veel plezier maken. Ja, dat mag een weer, toch? Dat mag een weer. Ja, vielen dank ook van Mich. En uh, natuurlijk, uh, onze dank gaat uit naar de luisteraars in Zandvoort en de omgeving. Maar zeker ook naar Joke in Canada, die uh, ons al foto's heeft gestuurd. En uh, we gaan uh, verder. Uh, ja, het, het, het draait natuurlijk allemaal om uh, de leuke praatjes en de muziek. En daar gaan we naar zeg, luisteren. Ja. De Doobie Brothers met Listen to the Music. En uh, luisteren naar de muziek doen we natuurlijk niet alleen maar op de radio. Maar dat doen we ook live. en uh, Nou ja, wij niet. Beb en ik niet. Maar er is natuurlijk binnenkort live muziek te beluisteren. En Beb weet er alles van. Vertel ja, het, Beb. Ja, het is weer op gang aan het komen in ons dorp hoor. We hebben aanstaande zondag weer een kerkpleinconcert. In de protestante kerk. Het begint om drie uur s middags. En daar speelt de pianist uh, Thijs Willers. Hij is winnaar van het Lauraten... Prinses Christina concours. Oh, dat, dat is niet niks? Dat is niet niks. Dat is een jaarlijks concours in de leeftijd tussen 12 en 21. In die verschillende leeftijdcategorieën... Um, mogen nieuwe aanstormende muzikanten zich presenteren. En Thijs Willers heeft dus gewonnen. Hij speelt daar met het Vossai-trio. En... Um, het is bij het Kerkpleinconcert altijd zo... dat er na afloop om een donatie wordt gevraagd. Nou, we hopen dat u heel erg gaat genieten van Thijs en het Vossee-trio... En uh, dat is dus aanstaande zondag om drie uur in de Protestante kerk. Maar dat is toch niet gratis? Ik denk dat er wel entree betaald ja, komt, er wordt. Ja, er wordt een donatie gevraagd. Oh, dus, heb, ga je ja. dat zo doen? Ja, word, oh, okay. zo was het altijd. Dus ik ging kijken, stond er aflopen, stonden er mensen met een mandje. Oh. Dat is niet vermeld en als het wel zo is, dan was het niet vermeld... en dan heeft u het er vast voor over. Ja, vast tuurlijk wel zoiets. Ja, zondag. zo is het toch. Ik heb een, een, een beetje een, een mooi zwijmelnummer. Maar ik, ja, ik, ik snap eigenlijk niet dat ik hem ga draaien. Want ik moet er altijd bij huilen. Oh, okay. uh, ja, dus ik, ik heb zakdoekjes bij me. Het is goed voor het geval dat het weer gebeurt. Het is een uh, nummer van Lady Gaga en uh, Bradley uh, uh, Cooper. Ja, Cooper heet hij. Uh, en het komt uit de film A Star is Born. Heb Ach, je die gezien? De Star ja, met, is Born natuurlijk, ja. Van Lady Gaga? Ja, ik heb hem niet van Lady Gaga gezien. Oh, die moet je kijken. Oh, hij is zo mooi. Ik heb hem denk ik wel vijf keer gezien en elke keer grijpt hij me weer aan. Maar ik ga, ik ga mezelf weer tarten ja. en ik ga dat prachtige nummer Shallow draaien voor jullie.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 Schitterend nummer, schitterend nummer. Uh, ja, verdrietig verhaal natuurlijk. Uh, over, over, trouwens, over verdrietige verhalen gesproken. We hebben natuurlijk in uh, Zandvoort uh, collectief... hebben we uh, gerouwd en rouwen we nog... Uh, om het verlies van een heel bijzondere man. Heel bijzondere man. Klaas Koper, ja. onze dorpsomroeper. En ja. al een legende. En zijn kinderen hebben dat prachtig beschreven in de... Uh, Rauw-annonce. Ja. Hij uh, heeft zijn laatste roep geroepen. En is aan zijn finale sterrenrit begonnen. Wat een ster was het. En als ster zal hij dus inderdaad bij ons doorleven. We zullen zoveel verhalen over hem vertellen. Beschrijven. Horen. Over hem napraten. Klaas was uniek. Klaas was heel erg geliefd. En dat had dan ook tot gevolg... Dat hij niet opgevolgd kon worden. Hij is opgevolgd. Als uh, dorpsomroeper? Als dorpsomroeper. Ja. Maar um, ja, hij heeft zo hard ge ge geklonken. Dat, zijn, dat de nieuwe dorpsomroeper er eigenlijk niet meer overheen kon. en toen uh, in 2018 is gestopt. Ja. Sindsdien hebben we geen dorpsomroeper meer. Alleen de waanzinnige mooie herinneringen aan Klaas. op allerlei gebied. Hij is 93 jaar oud geworden. En, um, hij was ook een goede vriend van Sinterklaas. Klaas, hè? Ja, dat was hij, hè? <laughs> ja. Ik heb inmiddels wel heel veel over hem gelezen. Ook nog dingen die ik niet wist. Ja, hij mocht uh, af en toe zijn meid er lenen. Hè? <laughs> ja. Verder zou ik niet gaan, want ik weet niet of ik kinderen mee, mee luister. <laughs> <laughs> nou ja, dat vriend van de Sint Hulp Sinterklaas, dat weten de kinderen. oké, oh, oké. Okay, okay. Ja, nou, die, heb, die is altijd nodig. Dat was Klaas. Dat Soms was... was hij niet gewoon Klaas, maar Sinterklaas. <laughs> ja, ja, maar ja was... dat, en hij deed het allemaal zo goed, ja. hè, Beb? Oh, ja, ja. Ja. Um, dus niet meer te evenaren. Is ook niet meer opgevolgd. Blijft de legende voor ons. Ja. Blijft een ster voor ons. En uh, maandag 18 september is om half vier het afscheid in Crematorium Sterreheuvel in Haarlem. Ja, aan de Weg Daar, uh, ja. Daar kan iedereen uh, natuurlijk nog zijn, uh, zijn met zijn aanwezigheid. Maar we zijn met ons hart allemaal bij de nabestaanden. Absoluut. Wij dragen de herinnering aan hem. Vaar. Voort, zegt ja. het voort. En we gaan een kaarsje branden. En uh, ja, ik wil toch een kleine hommage aan hem. Uh, uh, hoe, hoe noem je dat ook alweer? Een, een, een kleine hommage. Uh, nou, ik, ik ben het werkwoord kwijt. In ieder geval, uh, uh, ik weet dat Klaas graag een uh, speciaal nummer zong En dat nummer gaan we nu voor hem draaien. Omdat het nu wel heel erg echt is geworden voor hem. We gaan naar Marianne Weber en Frans Bouwer. Ik Geen nacht meer voorbij Het is dan net of jij hier naast me ligt Het goud dat ik ooit eens vind, dat ben jij Samen op zoek naar een eeuwige lucht En onze gids is ons eigen gevoel Eén blik in jouw ogen zegt meer dan genoeg Ik weet nu echt wat je bedoelt en ik, ik onderbreek het even als u het niet erg vindt, want ik zit me hartstikke te vergissen. Het was niet dit nummer, het was uh, Droomland wat hij altijd zong. Ja, en, ja en, en weet je, dan schakel ik toch over naar een live uitvoering van Paul de Leeuw en André Hazes. <laughs> Deze is speciaal voor onze Klaas.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 Droomland, Droomland, oh ik verlang zo naar droom. Speciaal voor Klaas Koper. Wat hebben we van je genoten, man? En uh, we wensen je een hele goede reis toe naar de eeuwige velden. En uh, ja, we zullen je nooit vergeten. Uh, ons programma zit er bijna op. Uh, we hebben waarschijnlijk nog niet eens uh, plek voor één nummer. Uh, ik, ik wil jullie uh, ook mede namens BEB ontzettend bedanken voor het luisteren en het kijken, en het waarschijnlijk, kijken. wat jullie gedaan ja. hebben. Hè? Zf, ZFM Live. Uh, dan kun je alles volgen via de camera. We gaan straks uh, het stokje overdragen aan het lunchprogramma... met uh, Pim Groof en Marja Kop. Die gaan er ook weer twee gezellige uren van maken. Dus uh, sluit niet af, blijf gewoon gezellig luisteren. En uh, wij gaan er straks uit en we draaien het laatste nummer. Orinoco Flow van NIA. Tot, Tot over twee, twee weken! weken. <laughs>